7 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. VVD-onderhandelaar Stef Blok heeft een e-mail gestuurd aan leden van de partij... die boos zijn over de stijging van de zorgpremies. Wij beseffen dat de inkomensafhankelijke premie een vervelende maatregel is, schrijft hij. Blok wijst er wel op dat er tegenover de stijging van de premies ook iets positiefs staat. Zo gaat de inkomstenbelasting omlaag. Ook daalt de nominale ziektekostenpremie. In de e-mail geeft Blok een aantal rekenvoorbeelden. Hij erkent daarin dat mensen in het ergste geval 480 euro per maand meer gaan betalen. Volgens Blok is de inkomensafhankelijke zorgpremie een concessie die de VVD heeft gedaan. In ruil daarvoor zou de PvdA hebben ingestemd met 16 miljard aan bezuinigingen. Het kabinet Rutte II staat maandag op het bordes. De oppositie in de Tweede Kamer heeft er geen behoefte aan om eerst nog een debat te voeren met formateur Rutte, zo melden bronnen in Den Haag. Daarmee staat niets een beediging op maandag in de weg. Rutte wordt na alle waarschijnlijkheid vandaag nog benoemd tot formateur. Morgen kan hij dan beginnen met het ontvangen van kandidaatbewindslieden. Woningcorporaties moeten mogelijk nog meer meebetalen... aan de redding van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia. Deze saneringsbijdrage komt bovenop de 675 miljoen euro... die de corporaties de komende tien jaar samen moeten ophoesten... om Vestia overeind te houden. Dat schrijft de missionair minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Vestia ziet een grote financiële problemen wegens speculatie met derivaten. Bij een gezamenlijke snelheidscontrole van de Nederlandse en Duitse politie zijn bijna 27.000 hardrijders beboet. De flitsactie was een initiatief van de Duitse deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Nedersaksen. Het KOPD controleerde aan de Nederlandse grens tussen Twente en Zuid-Limburg 25.000 auto's. Daarvan reed 10% te hard. In Duitsland werden 700.000 mensen geflitst en kregen zo'n 24.000 mensen een boete. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelde af naar tussen de 3 en 6 graden. Morgen is nog wat zon, later regen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Aan het eind van de spits gebeurde een aantal aanrijdingen. In totaal staat er nog zo'n 27 kilometer. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leendeheide 4 kilometer. Bij Leendeheide zijn twee rijschokken dicht. De A12 Arnhem richting Utrecht is zo goed als dicht... tussen de afritten Oosterbek en Wageningen na een kettingbotsing. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Vanaf knooppunt Grijzer tot aan Wageningen staat 4 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden via de A50 en de A50 via de Betuwe. De andere kant op staat ook een lange file... tussen Knopend Maanderbroek en afwit Oosterbeek, 8 kilometer. Verkeer richting Arnhem kan het beste omrijden... vanaf Knopend Maanderbroek via Barneveld over de A30, A1 en de A50. Op de A16 Rotterdam richting Breda... bij Rotterdam-Feijenoord 2 kilometer op de parallelbaan. Daar is de linkerrijschok dicht. En op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Werkendam 3 kilometer. Daar zijn twee rijschokken dicht.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 kunnen we die sponsen inzetten om visvoer en dieselolie te maken. Vanavond sponsen, bodembeesten en unieke onderwaterbeelden in Labyrinth. 10 voor 9 Nederland 2. Dit is Radio 1, de NTR. Da dames en heren, goedenavond. Onze gast is de onbetwiste grootmeester van het Hammond-orgel... dat kan ronken, gieren, gorgelen, slurpen, strelen en fluisteren... maar dan moet het wel in vaardige handen en voeten zijn. En dat is het bij onze gast die net een nieuwe cd heeft uitgebracht... Introducing the new Hammond Sound Featuring Voices of Soul... Ja, hier is Carlo de Wijs. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 31 oktober... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld. RadioKunststof.nl, dat is onze website. Laat uw boodschap achter in het gastenboek. Stel vragen, bijvoorbeeld over dat Hemmendorgel... bijvoorbeeld over de man Carlo de Wijs... maar ook misschien wel vragen die ons publiek ook interessant vinden... want vandaag zitten we bij Wijze van Uitzondering... beneden in het café van Studio de Smet in Amsterdam... En dus hebben wij publiek. Ja, het zijn eigenlijk allemaal hele knappe mannen van rond de 18 jaar. Laat jullie even horen. Met de vaak, baard in de keel? <laughs> Ze hebben allemaal de baard in de keel. Nee, we hebben het publiek, hartstikke leuk. Dat komt goed uit, want we hebben ook een band. De band van Carlo de Wijs met Joost Wesseling op drums. Zo zeg je dat dan. Hè? En met Younes Kadri op gitaar en Anouk Hendricks. En zij zingt. Allemaal jong talent, net aan het afstuderen bij Codas En Carlo de Wijs zelf is de geestelijk vader en leider van, van deze band. Carlo, leuk dat je er bent. Dank je voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Uh, wij vinden het hartstikke leuk om zo meteen te horen... hoe dat hemmend orgel van jou klinkt. Maar eerst even gewoon de keiharde cijfers. Lengte, breedte, hoogte en gewicht. Van het orgel? Ja. ja nee, niet natuurlijk. van jezelf. <laughs> nee, ik ben zo ben wou ik niet meteen gaan. Als klein mannetje kun je lekker in dat orgel kruipen. Ja, het, is, uh, het was voor de tijd dat het werd uh, geïntroduceerd. In de jaren uh, 30 van de vorige eeuw was het eigenlijk heel compact. Maar we kijken daar nu iets anders tegenaan. Het is 1, 31 breed... Ja. Um, en het weegt zo'n, in mijn geval, zeg maar hier... 130, 140 kilo. En dan is het behoorlijk uh, uitgebreid. Maar we kunnen het in stukjes uit elkaar halen. En er zit een boormachine in... waardoor het orgel mooi naar beneden kan zakken. Dat oh, ook goed even, te transporteren even is. Even stoppen. Er zit Tenminste, een boor, boormachine in. Ja, dat hoort echt niet in eigenlijk. Maar dat is een van de eerste innovaties... die ik aan het, uh, aan het instrument heb laten maken. Ja. Dat is ook al 25 jaar geleden of zo omdat we... Uh, ja, ik moest natuurlijk dat, dat grote apparaat gaan vervoeren. En dan kun je altijd wel met, uh, met vier prachtige rodies werken. Het liefst uh, mooie dames. Dat was ja. natuurlijk altijd mijn droom. Dat is één keer gelukt. Ja. En voor de rest moet je heel pragmatisch en zijn. En gewoon zorgen, ja, ja, precies. moet je gewoon zorgen dat je het zelf kunt, uh, kunt regelen. Dus dat was... Ja, ik heb altijd wel mensen om me heen verzameld... die dan die ideeën van mij beter vorm te geven in techniek... En dat was eigenlijk de eerste grote operatie rondom dit hemdorgel. Uh, ja, nou, dan gaan we straks uh, gaan we luisteren hoe dat klinkt. Er wordt ook gewoon gevoetbald. Als jij nu even dat hemdorgel uh, opwarmt. moet ja. dat ook opwarmen eigenlijk. Sorry. Ja, nee, hij staat wel aardig hij te Hij staat wel, ja, ja. Oh, oké. Okay. Jij gaat daar zitten. En dan ga ik zeggen tegen de luisteraars thuis dus dat ze kunnen reageren... dat ze vragen kunnen stellen over dat Hemmendorgel Orgel of Carlo de Wijs... of alles wat hier gebeurt via radiokunstof.nl. Maar twitteren kan ook. Hashtag radiokunststof is ons adres. Hashtag radiokunststof. Carlo de Wijs, die draait zich nu warm. En ondertussen gaan wij gewoon uh, naar RKC tegen Peck Zwolle... want Ronald Geer is daarbij. bekervoetbal. Ronald. Ja, derde ronde inmiddels. Het is 1-1. We spelen 23 minuten in Waalwijk tussen RKC en Pek Zwolle. RKC al na 8 minuten op 1-0 door Chevalier, Franse Spits. Maar heel lang kon men niet genieten. De armen waren nog omhoog. Toen lag de tegentreffer al in van Pek Zwolle van Polen met de voorzet. Moktar ronde dat keurig af. En Zwolle had eigenlijk op 2-1 voor moeten staan. Want drie minuten geleden een penalty na een hensbal van RKC in het strafstorpgebied van Martina Pluim. Op 11 meter van Zoet. Maar Zoet redde de bal die vanaf 11 meter dus werd binnengeschoten. 1-1 is het na bijna 24 minuten. Ronald van der Geer bij de wedstrijd RKC tegen Pek Zwolle. Wij gaan zo meteen luisteren naar live muziek van onze gast van vandaag, Carlo de Wijs. Hij speelt al een leven lang op hemmend orgel. En dat is heel bijzonder, want hij stamt uit 1962... Hij speelt op een Hammond-orgel sinds hij een jaartje of zeven is, klopt dat? Ja. ja. En in die tijd, ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren, was het Hammondorgel verschrikkelijk impopulair. Dus hij heeft alle winden getrotseerd en speelde tegen de verdrukking in. De nieuwe Hammond-sound, die gaat hij ons brengen. Dat doet hij vandaag in het gezelschap van Joost Wesseling, Jonas Kadri en An Anouk Hendricks. Element H. Oh, my God. Carlo Carlo de Wijs, grootmeester op het Hammondorgel Orgel en zijn band. En behalve dat is hij ook componist, studio-eigenaar, producer en oprichter van groepen als D Wise, Voices of Soul en Key J. Je hebt een cd gemaakt, Carlo. Je komt nu weer aan tafel zitten. De Nieuw Hammond Sound. Een CD. Schoenen, oh ja. Oh ja, want je doet altijd met de blote voet, hè? Bij de pedalen. Ja. ja? Oh, ja er, wordt, er wordt nu naar de neus gegrepen door de drummer. Jawel, dit flauw grapje heb ik wel gezien. Ja, chronisch ja. last van zijn neus. Ja, okay. ja, chronisch last van zijn neus. Hé, hey, um, je hebt een cd gemaakt. Die wordt officieel de 23 november in Paradiso in Amsterdam gepresenteerd. Nieuw Hammond sounds. Wat is die nieuwe sound? Ja, precies. Want je zou zeggen, uh, is dat het geluid? Dus toch gewoon het geluid van Hammond? Als je, het naast, uh, als je allerlei Hammonds hoort, dan hoor je eigenlijk... omdat het grotendeels een handgebouwd instrument was de eerste generatie Hemmings tot zo'n halverwege de jaren zeventig... hoor je eigenlijk altijd wel verschillende sounds. Want het, ja, dat maakt eigenlijk een unieke karakter van het instrument. Ik ben eigenlijk altijd op zoek geweest naar um, het, het verbinden van dat geluid... aan mijn eigen muzikale ontwikkeling. En dat maakt dat, uh, dat natuurlijk ook de afgelopen twintig, dertig jaar... een enorme technologische revolutie heeft plaatsgevonden. Ik vind het erg interessant om eigenlijk het karakter van het instrument... en, en het unieke eraan... Te behouden, Maar het wel te verbinden met hetgene wat nu in feite ook ontwikkeld wordt. Want het geeft weer nieuwe mogelijkheden. Ik ben eigenlijk altijd ontzettend hongerig naar die mogelijkheden. Maar ik wil het wel benaderen van waar ik vandaan kom. En altijd benaderen vanuit de traditie van het Hammond Orgel. Want er zijn natuurlijk ook heel veel muzikanten... die dan uh, met keyboard en, uh, en synthesizer aan de slag gaan. En die zelfs een geluid weten te produceren... wat toch sterk doet denken mm. aan een Hammond Orgel. Maar het is niet Absoluut. hetzelfde. Ja, vind ik op zich ook helemaal geen slechte ontwikkeling. Want het gaat eigenlijk om uiteindelijk de muziek die het uh, te, teweeg brengt. Maar het um, is niet de real thing. Nee, het orgel, het Hemmend orgel heeft ook ja, een, eigenlijk een hele eigen speelmanier. Het voelt op een bepaalde manier. Dus dat gewicht dat zit eigenlijk ook in, in de toetsen, in de, in de hele benadering. Dus dat fysieke wat eraan zit... dat vertaal je natuurlijk in de wijze waarop je erop moet spelen. Net als een ander akoestisch instrument. Ja. En dat is voor mij de reden geweest. Ik wil dat eigenlijk altijd als, als, als speeltafel, als user interface... als verlengstuk van mezelf kunnen gebruiken. En die hele ontwikkeling moet daar eigenlijk omheen gebouwd worden. Maar je moet in feite vanuit, ja, zoals ik ben opgegroeid met dat instrument... en eigenlijk verweven ben met, met, dat hele, met die hele traditie. Ja, dus dat die... is ook de basis om door te kunnen gaan. Ja, precies. Dus de ontwikkeling en die sound die je nu maakt... die nieuwe sound die je maakt, die komt gewoon voort uit dat apparaat wat je hebt. Ja. En daar, daar probeer je eigenlijk alles op uit. Ja, dat zit, dat zit hem in sound, hè, in geluid. In de wijze waarop ik dat instrument benader... Dat zit hem ook in de wijze waarop ik de stukken probeer vorm te geven... die in de jaren tachtig veel meer vanuit een jazztraditie waren. In de jaren negentig veel meer funk, acid, jazz. Uh, en basis nu hoor ik heel veel gospel en soul. Gospel en soul in, uh, vokaal. Ja. Ik, ik, ik wil het instrument ook vokaal laten spreken. Dus Daar werk ik ook met vocalisten. Maar ik, ik zie het als een stem, hè? als een vervlenkstuk van, van mezelf waardoor het ook, ook die, um, uh, die rol moet hebben. En sound is dus de sound van het instrument. Is de omgeving die je creëert, is de, um, zijn de samenwerkingsprojecten, zijn de manieren waarop het waarop je dat uh, naar buiten kunt brengen. Dus dat is eigenlijk allemaal nieuw Hemmend Sound. En dat is continu in ontwikkeling, continu eigenlijk aan verandering onderhevig. Ja, ja dan maar dan toch, het... toch even naar dat instrument. Hè? Wij spraken met Sjaak van Oosterhout, hij is orgelbouwer. Hij is de enige hemmend onderhoudsman van Europa. Ja, enorme specialist. Ja, dat lijkt me fantastisch om dat te zijn. Alleen al, ja, nou, ja. als je de enige bent. En hij zei over, over jou en over jouw Hemmend. Eigenlijk is het Hemmend een heel eenvoudig in instrument. Maar Carlo wilde het een ander karakter geven. Er moet bij hem een sausje overheen. Dus we hebben een vervormingsmodule gebouwd waarbij de... Moog of Moog Synthesizer. Ja, ja. Spreekt dat goed uit? Ja, Moog. Moog Synthesizer wordt aangesloten op de pedalen. Hij wil dat dan apart op het bovenklavier... en apart op het onderklavier. En dan wil hij beide geluiden nog eens kunnen mengen. En dan gaat hij daar proefjes mee doen. En dan komt hij met een waslijst aan nieuwe wensen en eisen. En zo doet hij dat al jaren. Het is een eindeloze ontdekkingstoer. Nou, het klinkt wel... ook heel veel liefde uit. Hè? Nee, hij vindt het inmiddels ook echt. Ik heb luid. hier anderhalf uur op gestudeerd. Ik denk, wat bedoelt? Wat bedoelt hij nou met, maar vertel eens. Wat is nou, nou dat met die bovenklavier en onderklavieren? Uh, Sjaak is nu uh, een heel nieuw orgel voor mij aan het bouwen. En het hart van dat orgel is nog steeds zeg maar, die, die, die oude elektromagnetische uh, hemmendorgel, zoals hij hier staat. Want dit instrument heb ik sinds mijn achttiende. Um, en dat hart dat wordt eigenlijk omgeven door die hele nieuwe technologie. En dat maakt ook meteen dat je eigenlijk je fantasie kunt sp laten spreken en bedenken: van nou, dan wil ik op het overklavier dit, op het onderklavier wil ik dat. En, en zo ben ik dan bezig. En hij zat aan het bouwen en gaandeweg verander ik dan nog ja, met honderdduizend met ideeën. Omdat jij denkt dat daar een, een uiteindelijk, dat je daar een sound mee kunt creëren ja, die nog weer ja. verder gaat dan dit. Nou, wat, wat ik je zit. We hebben nu eigenlijk een revival van Hammond Sound. Die hebben we eerder gehad, in de jaren negentig, toen Prince dat ging gebruiken. En daar heb ik toen prachtig op kunnen meeliften bij Candy Dulfer. Candy Dulver, met wie je gespeeld hebt. Precies. En, en nu heb je weer een revival. Er zijn heel veel jonge mensen die, uh, die het instrument ontdekken, eigenlijk. En die duiken heel erg in de muziekgeschiedenis. Uh, en ze hoort het ook. Hè? Mm -hmm. dat, dat is ook mijn weg geweest. Uh, en tegelijkertijd hebben we die nieuwe eeuw... waarin dat instrument dan eigenlijk die rol heeft. En dan kun je zeggen, nou, dat is dan gewoon de rol. Dat is mooi en prachtig vindt dit instrument. En ik zit dan weer zo in elkaar dat ik denk van... ja, maar ik moet iets met die eeuw en met dat instrument. En dan, dan kijk je om je heen en dan zie je allerlei mogelijkheden. En ik denk van, ja, als ik nou de expressie... Uh, vanuit die nieuwe mogelijkheden kan vertalen... in mijn geluid, in mijn instrument... dan kan ik me op die manier weer ontwikkelen... En dat is eigenlijk altijd de lijn. Heb, heb je een beeld... Dit, dit is een hele moeilijke vraag. Daar mm. kan je ook 100 euro mee verdienen. Oh. Heb jij een beeld van het geluid wat je wil? Wat jouw ideaal geluid ja. is? Ja. Beschrijf en, eens. En dat is, uh, dat is dus heel moeilijk uit te leggen aan bijvoorbeeld iemand die technisch gericht is. Zoals Jaak, Want je moet het in technische componenten gaan, uh, gaan ontwikkelen. Ja. Um, het is het geluid waarbij je altijd blijft horen dat de drager, dat, dat de basis vanuit die typische hemmend sound komt. Um, maar het is ook het geluid waardoor je het hemmend kunt laten fluisteren of enorm agressief kunt laten klinken. Of uh, geluiden kunt maken waarvan je op het eerste gehoor niet zegt dat is een hemmend, maar in de tweede en de derde laag wel. Je wilt het register kunt, eigenlijk uitbreiden. Alsof je kunt gaan arrangeren met een heel groot orkest vanuit je, vanuit je instrument. Misschien is dit vloek in de kerk, maar het doet me een beetje denken... aan uh, mensen die uiteindelijk de studio ingaan, muzici, muzikanten... die het geluid van vinyl eigenlijk helemaal uh, terug willen mm -hmm. in, in, in, zijn, in zijn oorsprong... en dat weer proberen te vangen... Maar toch ook weer proberen te moderniseren. Ja. Is, dat ver, is dat de vergelijking juist? Um, ja, in een bepaalde uh, mate wel. Um, ik denk wel dat um, uiteindelijk komt daar iets nieuws uit. He, de, de, dat is in feite ook hun zoektocht. Dus je kijkt naar wat, wat, uh, wat is de overlevering, wat is er gedaan? Wat heeft speciale kwaliteiten. Technologische vernieuwing is niet altijd meteen een verbetering. Maar het kan op het eerste gezicht ontzettend interessant zijn. En in de tweede laag moet je gaan zoeken naar de diepte. En dan krijg je eigenlijk de verbinding tussen wat er was en wat er gaat worden. Ja. En dat is eigenlijk volgens mij die zoektocht. En of je die in nootjes vertaalt, of je die in een instrument vertaalt... of op een hele andere manier als een kunstenaar... Um, dat is volgens mij wel dezelfde zoektocht. Ja. Je vertelde net dat het Hammond nu weer he orgel nu weer helemaal aan woke is. En, en hip en, uh, en jonge mensen erop willen spelen. Bij jou begon die liefde op je zevende jaar. Uh, je zei al, ik heb vanaf mijn twaalfde een hemmend. We hebben even de muziek erbij gehad waar het voor jou mee begon. En dat, is, uh... dat was eigenlijk de muziek die ik op mijn twaalfde uh, hoorde. Toen ik al wel een beetje orgel speelde. En wat voor mij het zijn was, dit is wat ik wil. Even luisteren. Thank you. Maar ik kent echt iedereen dit hier wel. Ik zie ook die hoofden zo'n beetje gaan. alsof we in een hele oude, ouderwetse jazzclub zijn. en een pijbroken en een zwarte kooltrui aan hebben. En, toen ik nog mocht. Ja. Rhoda Scott. Rhoda Scott. Ja, ja, ja toen mijn vader. Is kwam met, uh, met, met, met haar plaat. En het, toevallig, dit stuk zat er ook op. Het is echt de eerste, uh, haar debuutplaat. zeg maar. En. Ik weet niet of dat er gebeurde, maar dat, dat, dat komt dan binnen. En ik hoorde die sound. En dat, vanaf dat moment was ik eigenlijk muzikant, denk ik. Dat wilde ik ook. En dat, dat, dat ga je dan uitzoeken. En ik moest alle platen hebben. En die waren nog niet overal verkrijgbaar. Dat was allemaal anders dan nu natuurlijk. Dus ik heb ook nog als 15-jarig jongetje ben ik de, naar, naar Antwerpen gegaan met de trein. En dat had ik thuis niet verteld. Want daar hadden ze namelijk een platenzaak waar die, die plaat was die ik nog niet had. En een echt volledige begeestering. Ja, maar ja, ik, ik, ik, de gitaar was... We zijn ongeveer even oud, dus ik weet dat gewoon uit mijn eigen herinnering. Gitaristen waren sexy. Zangers waren sowieso dubbel sexy. Drummers waren ook oké. Okay, maar wat moet je dan met een Hammond oorrel? Ja. Nou, in naam. dit geval bij Rhoda Scott. is een prachtige dame. En um, ja, die jongens ik heb... van de band zijn nu heel blij. <laughs> nee, maar ik heb twee jaar geleden... het moment uh... van de oude vrouw. Nee, leuk. <laughs> <laughs> twee jaar geleden heb ik... Uh, uh, eigenlijk wel de eer gehad om met haar samen te spelen. Ze is inmiddels uh, 73. En uh, nog echt uh, jong van geest ja. en, en, en, en spelend. En uh, dat was 75 jaar Hammond. Een festival uh, tegen de Franse grens. En het is nog steeds een prachtige vrouw. En zij had echt een waanzinnige mimiek mimiekuitstraling. koop ook helemaal in dat orgel. Speelde... Want daar heb ik in ieder geval de blote voeten van overgenomen. En mijn eerste jaar heb ik eigenlijk alleen maar haar nagespeeld. En daar heb ik het vak toch wel door geleerd. Ja, maar, maar was je niet in volledig isolement? Want op dat moment waren er toch geen bandjes die een Hammond wilden wilden? Nee, maar het leuke was wel dat, dat een omgeving... mijn broer, drummer, speelde al in de jazzclub. en Dus we gingen wat jammen. Dat mensen, dat, dat muzikanten dat altijd wel heel erg leuk vonden. Weet je waar je ook heel vaak in die tijd een Hammond hoorde? Weet jij dat nog? In de, ja, in de popmuziek onderhandigen. En bij Willem O. Duis. Ja, nou, onder andere, Rudolf Scott heb ik voor het eerst op tv gezien bij, bij Willem Duis. Ja, ja, door, ja. De heen, ja door de goudvis heen. Ja, door de goudvis heen. goudvis is nog steeds in de war. Ja, ja, maar goed, jij hebt hoe dan ook, je hebt gewoon doorgezet en, en je bent doorgegaan. En nu ben je omdat je zo lang bezig bent, ben je de grootmeester van het hammond -org. We hebben een collega van je gesproken. Sven Hemmend. Ja, die man die heet dus niet zo. Die heet natuurlijk Sven Vigé, Maar hij treedt op als Sven Hemmend. Hij is eigenlijk een andere man in Nederland... Waarvan je heel vaak, van wie je heel vaak hoort. Ja. En hij zegt, omdat Carlo zo jong is begonnen... beheerst hij de voetpedaal waarmee hij alle baspartijen kan spelen. Daar ben ik soms heel jaloers op geweest. Met zijn linkervoet speelt hij de basloopjes waarmee hij tot twee octaven kan spelen. Met zijn rechtervoet regelt hij het volume. Er is dus geen bassist nodig. En daardoor is hij helemaal in charge met zijn instrument. Met een drummen erbij heb je eigenlijk al een band. Doordat hij dan ook nog beide handen op twee klavieren speelt... heeft hij altijd vier sporen in zijn hoofd. Dat maakt het Hemmend Orgel het meest complexe instrument dat er is. Hij doet tegelijk het ritme als wel het harmonische. Hij is daar altijd ontzettend jaloers op geweest... Zijn, zodra die funk gaat spelen, wordt het nog een graadje moeilijker... omdat, omdat dan niks meer synchroon gaat. Er is maar een handjevol mensen op de wereld die dat kan. En ik vind dat wow. onuitstaanbaar. Nou... Wat moet je daar nou mee? Dat is geweldig hoe, hoe legt hij het goed uit? Ja, ja. Legt hij het goed uit? Ja, zo, zo zou ik het niet kunnen omschrijven. Ik, maar ik dat laatste niet, uh, dat snap ik nog niet, als, als, als leekzijnde. Dus als je funk gaat spelen, funk. Ja. dan gebeurt er iets waardoor het niet meer synchroon gaat. En dat kan bijna niemand ter wereld. Wat is dat? Dat heeft te maken met uh, een, een andere timing. Als je jazz speelt, dus je gaat uh, eigenlijk lekker in vieren, dan speelt hij pas. Dus alles wat je speelt, daar. -da. Doodum, boep, Zit eigenlijk allemaal in diezelfde groove. Hetzelfde uh, timingsgevoel. Ik zag opeens een beetje ome Willem voor me. Je... Hou op. <laughs> <laughs> nee, en, en als je funk speelt, speel je ja. in je voet en, en ga je met je, met je handen of met, met je akkoorden... eigenlijk in een hele andere groove spelen. Dus, ja. Het kan heel jazzy zijn of het kan veel rechter... of veel, uh, veel strakker anders getimed zijn. En dan krijg je wel die verschillende lagen. Um, maar dat moet je ook allemaal gewoon kunnen, tegelijkertijd. Ja, ik heb daar eigenlijk nooit heel erg op gestudeerd. Dus um, ik vind het geweldig, zoals je dat omschrijft. Ik ben ook heel blij met complimenten. Maar het, het, volgens mij hebben... Uh, hij zegt vier sporen, of je zegt vier spoort niet... Uh, dat ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Er zijn bepaalde dingen, uh, uh, uh, uh, verbindingen in je hersenen... Die, die sommige dingen mogelijk maken. Die moet je dan uh, uh, ook ontwikkelen. En dat is op een hele natuurlijke manier gegaan uh, bij mij. Maar heeft hij gelijk als hij zegt... Van, dat komt natuurlijk omdat hij gewoon jong is begonnen? Dus, dus ja, hij... want, want toen ik begon met, met orgelspelen wist ik echt niet wat ik deed. En ik swabberde een beetje met mijn beentjes. En uh, dat, dat ik denk qua uh, motoriek is dat eigenlijk heel snel aangeleerd. En pas later kwam ik erachter dat het ook nog belangrijker was... Welke, welke tonen dat je speelde. Ja, ja. Maar dan is die motoriek is er. En voor mij is die, die basfunctie, dat gevoel van, van onderuit... letterlijk en figuurlijk, dat is ook echt de basis waarop ik speel. Als mijn bas loopt, dan loopt de rest ook. Okay. Dus daar zit voor mij ook echt, het, daar kan ik de dingen in fixen. En als het niet loopt, dan, heb ik, uh, dan loopt de rest ook niet. Als een paar mensen uh, uh, wereldwijd <coughs> dit instrument zo beheersen zoals jij het beheerst, hoe kun je je dan eigenlijk verbeteren? Want, want wie leert jou nu hoe je verder moet? Um, dat doe je zelf en dat, je, dat doe je eigenlijk door je omgeving te veranderen. Dus als je kijkt naar Maas Davis, heeft hij in. Nee, dat is een echte grote muzikus. Um, die Je heeft dacht zijn dat omgeving. Davis, dat hij <laughs> die dat heeft zijn niet, omgeving helemaal als Davis in één adem met mezelf toch? Nee, nee, absoluut. niet. Die wel. pretentie. Nee, nee, nee, helemaal niet. Die heeft zijn muzikale omgeving zo drastisch veranderd in al die jaren dat hij werkzaam was en dat zijn hele stromingen geworden waar volkstammen achteraan liepen en daar ook in blijven hangen en hij ging mee door. Dat, is, dat zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen. Ik ik heb zelf, uh, ook zeker nu, de gelukkige omstandigheid omst dat ik werk... voor Code het conservatorium in Rotterdam. En waar allemaal zo ongelooflijk veel talent rondloopt. En, en wat zo inspirerend is, ook met, met de docenten... dat ik misschien wel tien jaar geleden en daarvoor... veel meer in mijn eigen studiootjes zat en het aan het bedenken was. En dan ja. moest het ook zo en dan moest het ook zo... En dat is het voordeel van ouder worden, dat zul je misschien met me eens zijn... is dat je dingen wat meer gaat loslaten. En dat je eigenlijk ook gewoon opener komt te staan... voor, voor de energie en de, en, en de frisheid van mensen om je heen. Ja. En nou, en je hebt heel zijn... veel frisse mensen om je heen. Absoluut. Een fantastische zangeres. Ik vind dat nu eigenlijk al de ontdekking van vandaag. Fantastisch ja. dat je er bent. Jullie zijn ook heel goed hoor jongens, maar die stem, daar dat was ik meteen helemaal verliefd op. Uh, wil jij je gaan prepareren voor je volgende nummer? Dan ga ik gewoon een heleboel dingen aankondigen. Uh, we beginnen met verkeersinformatie. Files staan nog op de A12, Utrecht richting Arnhem. 4 kilometer tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek. Heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan richting Utrecht. staat tussen Grijshoed en Wageningen 3 kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht, verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Op de A27 Breda richting Goijkum. De nasleep van een ongeluk. Bij Werkendam nog drie kilometer. En we gaan nu naar uh, Ronald van der Geer. RKC tegen Pekswolle. Zwolle. En ja, de Russisch uh, aanstaande. Het is 2-1 voor de thuisploeg. RKC Waalwijk kwam na een half uur via een prachtige goal van Mart Lieder. Op een, op een 2-1 voorsprong. Jozef Zoon met een rush aan de linkerkant. Liet eigenlijk iedereen staan. Legde de bal voor. Mart Lieder maakte zijn eerste goal in het betaalde voetbal. En zojuist weer een kans voor RKC. Na slordig van Zwolle voor Chevalier. De Franse spits Maar de handen van Boer. Uiteindelijk het eindstation. En dit is de laatste actie van Pek Zwolle denk ik in deze helft. Als Moktar de bal uiteindelijk een keer voor moet geven vanaf de rechterkant. Maar dat wordt hem onmogelijk gemaakt. Nee, RKC gaat rusten met een 2-1 voorsprong in de derde ronde van de KNVB-BK tegen Pek Zwolle. Ronald van der Geer, dankjewel voor deze informatie. We gaan naar Carlo de Wijs op hemend, Joost Wesseling op drums. Younes Kadri op ritaar, Anouk Hendricks. Zij zingt Mr. Feet. <tied> Come <laughs> on. En zijn New Hammond Sound. Althans, zo heet zijn cd. Dit is de kleinere bezetting. De New Hammond Sound wordt gepresenteerd op 23 november in Paradiso in Amsterdam. Dat is dus ook de cd met de Voices of Soul. Dus dat is eigenlijk heel veel ja, diepe, diepe soul, gospel. Hele zware Absolute, mooie geweldig, diepe stemmen. Ook diepe stem. We gaan er straks nog even wat van die cd laten horen. Want het is een totaal andere sfeer. Ondertussen komen er mailtjes binnen van, uh, van luisteraars. Heerlijk, schrijft... Uh, een nieuwe fan die Andes van zijn achternaam heet. Een muzikant met een liefde voor het Hammond-orgel. Je bent vast ook heel verdrietig geweest met het overlijden van John Lord. Van Deep Purple. Jimmy Smith moet, zeker, moet je ook wel kennen. En zo. anders zeker wow. wel eens beluisteren. Dat is zacht uitgedrukt geloof ik. <laughs> Hoop dat je nog wat speelt in de uitzending. Dat is dus misschien niet zo. Maar misschien kunnen we een klein toegifje straks doen. Uh, even John Lord van Deep Purple. Ja, ik moet zeggen dat, dat mijn hele pophistorie pas wat later uh, op gang kwam. Want in de tijd dat uh, hij speelde, jaren 70, 60, 70 was ik eigenlijk ongelooflijk into the jazz. Ja. Dus na Rhoda Scott kwam Jimmy Smith. En uh, daar heb ik ooit nog één keer mee gespeeld... op het uh, noord Jazz Festival in 92. En, uh, pas later Ook wel kwam bijzonder hele... trouwens. Hè? ja, ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja, hij vond overigens blanke mensen niet zo leuk. Maar dat kwam waarschijnlijk weer ergens anders door... Um, heb je daar wat van gemerkt toen je met hem optrad? Nou, we zaten niet echt samen op het podium. Nee, hij was echt totaal uh, gefocust op, op zijn eigen wereld daarin. Maar goed, dat, uh, dat is een, echt een grootheid. Dus die man uh, mocht dat wat mij betreft ook gewoon doen. Maar John Lloyd heb, uh, heb ik eigenlijk pas later echt leren kennen met die purple. En, uh, dus ik heb, ik heb niet echt um, ervan wakker gelegen, maar het was natuurlijk wel echt een icoon. Ja. In de popwereld. En er komen nog meer namen binnen, want een van onze luisteraars die stuurt. Mijn idolen zijn Keith Emerson, Larry Young, Jimmy Smith. Nou, ja. Jimmy Smith hebben we nu uitvoerig behandeld, die andere. <laughs> ja, Jimmy is eigenlijk de grondlegger van het moderne orgelsound, dat zeker. Larry Young was degene die dat in de jaren zestig toebracht naar een wat moderner uh, idioom, John Coltrane op orgel. En Keith Emerson, is eh, Emerson leek een palmer, was ja, natuurlijk dat, echt uh... ook een, een, een held... die meer vanuit de klassieke uh, traditie naar de popmuziek toe ging. Dat is eigenlijk ook bij John Lord zo. Dus in die zin een wat andere stroom ik dan vanuit jazz naar popmuziek. Ja. Wat je ja. bijvoorbeeld in de jaren negentig weer heel erg kreeg. Maar staat het je aan? Ja, want uh, in die tijd niet zo. Hè? Want ik, ik had niet zoveel met, met, met de rechte manier van spelen. Maar... Um, wat klassiek meer is. Mm -hmm. maar, maar later wel. Want, want zij hadden natuurlijk ook een performance. En zij kies Emerson, die, die hing in de lucht en die stak messen in het orgel. En die speelde tegelijkertijd ook nog briljant. Dat vond ik toen, raar genoeg, helemaal niet zo interessant. Want het ging niet om de muziek. En achteraf denk ik, ja, dat, zijn, dat is geweldig. Die mensen hebben gewoon die instrumenten zo levend en tastbaar gemaakt voor de, voor de buitenwereld. En dat zou nog steeds heel goed passen in de huidige tijd. Ja, We gaan straks waarschijnlijk nog wel even doorpraten over grote helden. Uh, eerst even, uh, Carlo de Wijs, uh, jij, bent, uh, jij staat bekend om je enorme projecten. Ik wil nog niet zeggen megalomane projecten, nou. maar het neigt wel uh, naar megalomaan. Uh, ho hoe komt dat eigenlijk zo, dat je geen kans laat liggen om waanzinnig... Ja, ik heb geen slechte jeugd gehad of zo, dat is het niet... Um, dat is, ik denk dat die hele zoektocht naar sound. is begonnen in het uh, zoeken naar heel veel mensen omheen. Me en dat, uh, dat, me, dat ik grote bands uh, indrukwekkend vond. omdat je dat op allerlei manieren kon je die sound vermengen met dat Hammond-orgel. Ja. een big band-traditie. maar ook nog met, met, met elektronica erbij in, in die tijd. En dat is eigenlijk. op een gegeven moment werden dat stemmen. Meerdere stemmen en een kleinere band. Um, en uiteindelijk nu is het hele grote iets minder aan de orde... behalve dan nog steeds in de stemmen. Maar ik kan ook met een heel kleine groep mensen werken. Maar zit het weer veel meer in de sound. Maar je hebt je daar ook wel eens een beetje aan gebrand... of misschien zelfs wel aan vergalopeerd. Wat, wat, ja. wat gebeurde er dan? Nou, de rand van de afgrond hebben de, we wat over. Ja, wat, wat voor, misschien zakelijk. Uh, dat levert heel veel op in de persoonlijke zin natuurlijk. Maar in, in begin jaren negentig heb ik met dat grote project wel risico's genomen. Welk en, grote project uh, was dat? Dat, dat heette Swing Support. Um, en dat was eigenlijk gebaseerd op mijn eindexamen, het conservatorium, uit voor musicus. En daar gingen veertig man mee op tour. Dat was namelijk een heel groot succes, inhoudelijk. En ik dacht, van, nou dan kan ik dat ook gewoon door het hele land gaan doen. Dus ik had wel een sponsor geregeld, wat best uniek was voor die tijd... Um, en we gingen op tour, maar geen rekening gehouden met belasting en allemaal dat soort zaken. Gewoon naïef uh, vanuit uh, de, de kunst. Oh, dat dat er iets afgedragen moest worden? Ja, nou ja, wel dat er wel iets, maar niet dat je dat allemaal van tevoren moest regelen. Dus um, daar, heb ik, daar ben ik wel bijna aan te onder gegaan. En dat was natuurlijk best moeizaam om met zo'n club, uh, op een gegeven moment was het ook 40 man op het podium, 30 in de zaal. Dus um, dat heb ik allemaal wel meegemaakt. Ja. Ja. Nou, dan ga je, dan, dan kan je beter je met mensen thuis gaan spelen. <laughs> ja, met precies. je hem en het orgel. Nou, we spraken met jouw drummer, Marnik Stassen. En die heeft ons <coughs> op dit spoor gebracht. Want hij zegt: uh, ja, Het afgelopen jaar stonden we bijvoorbeeld op de Floriade. Dat mm -hmm. was ook een project waar, wat jij omarmd hebt. Mm -hmm. En toen zei hij: Het was een slechte zomer. Er komen heel veel bejaarden. Niet echt het publiek dat speciaal voor ons komt. Misschien stonden we ook niet op de juiste plek. Ja, Carlo gebruikt dat om, om heel veel voor zichzelf te onderzoeken. Uh, ja. Even gewoon eerst vragen. Niks ten nadelen van de Floriade hoor. Want ik, nee. ben, er, ik ben er dol op. Ik uh, ben eigenlijk vast te bezoeken. Maar wat... wat uh... Het was ook niet meteen de setting waar je, waar je dit verwacht. Maar uh, het cultuurbedrijf wat dat regelde... had wel een idee over... bijvoorbeeld met Jong Talent. Hè? Bijvoorbeeld ook dat Godard's talent. Kunnen we dat een podium geven? Maar ja, je gaat niet die beentjes daar zomaar zetten. En we willen, we willen toch proberen om daar iets, iets te bouwen. Nou, daar bedenk ik dan een project omheen waarin 23 concerten 55 muzici uh, voorbij komen, waaronder Marnix... die dan een aantal keer meedeed, en ook deze mensen en nog heel veel anderen. En eigenlijk de ene avond inderdaad uh, niet heel succesvol was... maar dan denk ik van ja, dan kan ik lekker die stukken uitproberen... en met die muzikanten hebben we eigenlijk altijd ongelooflijk veel plezier gehad. Maar we hebben ook avonden meegemaakt, vooral ook de warme avonden... Waar nog 35 graden was dat we op dat of een ander groter podium stonden en waar gewoon wel heel veel mensen waren en iedereen uit het dak ging. Dus dan dat neem je toch uiteindelijk altijd mee hè? van die 23 keer is Dus eigenlijk is je succesvol. drummer gewoon een beetje mopperaar. Nee hoor. <laughs> maar niks kent mij als geen ander in, in de zoektocht, maar die, die ziet ook wel hij dat hij zei ik... ook want, want hij zei ook hij gelooft in nieuwe dingen op het naïeve af. Ja. Gelooft hij steeds weer in nieuwe projecten. Ja. Ik, ik blijf dan zoeken naar ook al als het tegenvalt, dan denk ik, ja, uh, maar dit is wel positief... en dat is wel positief, en de volgende keer doen we dat dan weer beter. Je bent gewoon een grenzeloze optimist. Dat is onvoorstelbaar. Echt waar? Als <laughs> daar een prijs voor is, dan... Dan gaat hij naar jou. <laughs> ja. Hij zei eigenlijk ook dat jij misschien iets te veel ideeën hebt. Vind je? Ja. Dat uh, nou, uh, heeft straks met het tegeltje te maken, waar ik natuurlijk heel... Erg over na moest denken, omdat ik zoveel dingen kon opschrijven. Maar dat, dat, misschien heb ik niet altijd de rust genomen om bepaalde dingen goed uit te ontwikkelen. Dus in de jaren 90 de eerste uh, Voices band uh, met, met meerdere vocalisten, was eigenlijk ongelooflijk succesvol. We speelden op Noordzee, we hebben een tv-special gehad, nog voor Procession. Dat ging de hele wereld over. Dat werd voor Studio Sport gedraaid als een soort van intro. Ik weet eigenlijk niet wat het me toen overkwam. En um, nou, daar geniet je dan wel van. We hebben heel veel gespeeld. En op het moment dat je dan misschien zou zeggen zakelijk gezien... zullen we zeggen een soort van John de Mol-formule... waar niets mis mee is hè, als je daarvoor kiest... Um, dan moet je dat uitbuiten. Dan moet je daarmee doorgaan. Dan moet je dat vergroten. Dat... En wat ik dan bedenk is dat ik ga een opera schrijven. En uh, daar is het overigens nog nooit van gekomen. Dus die moet nog. Maar, maar op dat moment... Dan laat ik eigenlijk het project, terwijl het nog loopt... laat ik het een beetje los en dan ga ik alweer met iets nieuws aan de slag. Dus je bent onrustig. Je en dat is precies, natuur. dat is wel iets wat ik, wat ik beter moet leren. Maar nu heb ik vier projecten tegelijk lopen en dan gaat het dus heel goed. Want okay. het loopt allemaal door elkaar heen. Oh, okay, dan nou. weet de ene muzikant niet voor welke band ze nou eigenlijk moeten repeteren. Want soms zit ze in dezelfde bands en zo. En dat vind ik dan wel weer heel erg grappig. Ja. Nou, ik wil het publiek niet want nu, nu lijkt het misschien alsof, je, alsof er een soort Guus Vlater in je, in je uh, in schuilt. Goud. En dat is niet waar. Dat gaan we nu ook horen aan iets wat volgens mij wel hitpotentie heeft. Het komt van die cd. We laten het van cd horen en niet live spelen... omdat deze bezetting waanzinnig groot is. Ja, die staan wel in Paradiso op de 23 e okay, november. Hoeveel, en bij nummer Sun hebben we echt een batterij aan zangeressen staan? Hè? Ja, het nummer bouwt helemaal op. Uh, Ricardo Burgers zingt de lied. Ja, hij zingt eigenlijk bij iedereen op dit moment. super talentvolle uh, vocalist. En um, dat hebben we in mijn studio geproduceerd... Um, daar zit Marnix onder andere ook op. Nu nog wel? En, uh, ja. ja, nee, op deze CD wordt hij vereeuwd <laughs> en dat zal zo blijven. Nee, hoor. En uh, we hebben de, uh, de toenmalige uh, toetsenist van Prince bereid gevonden om de baspartij in te spelen. Met Gewoon. zijn handen. Dus die, deze heb ik niet met mijn voeten gespeeld, dat is dan ook wel weer jammer. Oh, ja. Maar ja, ja. nee, want het is een geweldige baspartij. Wat leuk. Hoe, hoe kreeg je, hoe krijg je die, die, die knakken van Prinsen? Uh, dat, dat ging via, via, via de, de producer op dat moment. Uh, en die zegt van, nou, ik zit hier in een hotelkamer. Hij zit hier naast me. Zal ik hem een baspartij laten inspelen? Ja, graag. Kijk, dit zijn de verhalen uit Mooi, de muziek hè? waar ik dan ja. op ben. Heel fijn. Carlo de Wijs, laten we even luisteren. Sun. I mean, this thing right here. is lovely. Yeah. Ladies and gentlemen. On the hammer, it's your boy, the heavyweight champion of RBs in the bill. I stare at the brain, dropping like a shower. But slowly the sun shows its pretty face. I'm trying my head with a towel. People are outside, slowing down their pace. The newspaper guy whistles a happy tune. I put up some pants as I walk out the door. Al die knappe 18-jarige jongens die zijn hier nu ook aan het zwingen. Dus het is hier ongelooflijk dampend op de.. Gaan mensen allemaal lachen. <laughs> uh, dampend het op de muziek van Carlo de Wijs. Dit is te vinden, deze track op de New Hammond Sound. Starring The Voices of Soul. Nou, die voices, die hoorde u net. Die cd wordt op 23 november in Paradiso in Amsterdam uh, gepresenteerd. En uh, ja, eigenlijk ben je wel aan een soort revanche bezig... voor eventueel in het verleden niet behaalde resultaten. <laughs> die geen enkele garantie voor de toekomst bieden. Absoluut. Uh, want... Uh, je gaat ook, en dat vind ik erg leuk... een rubriek op de radio verzorgen... wat puur en alleen over het Hammondorgel ja, gaat. Ja, heel spannend. Samen met uh, mijn uh, manager, uh, vriend, businesspartner Lucian Ravensberg... Uh, zitten we natuurlijk altijd te denken over... Nou, hoe krijgen we nou het uh, dat, dat hele verhaal van New Hammond Sound uh, uh, draaiend? Hè? Dus niet alleen dat cd'tje uitbrengen of optreden... maar daar zit veel meer omheen en ook heel veel kansen omheen. En zo kwamen we eigenlijk op het idee dat... Uh, ik ben ook wel heel erg met die, met die, met die future, met, met, met, met, met die ontwikkeling bezig. Maar het komt natuurlijk uit, uit, uh, uit die traditie. En um, als je dat bijvoorbeeld... Als je nadenkt over de American Songbook. De, de prachtige uh, liedjes die in, in de loop der tijd zijn geschreven. En die door alle grote artiesten werden uitgevoerd. Dan zouden we zoiets ook kunnen bedenken voor Hemmend. Dus Hemmend Songbook. Ja. En um, uh, dat gaan we dus... Um, Introduceren vanaf aanstaande zondag op Radio 6. En dan wekelijks in een kwartiertje een rubriek Hemmend Alive op Radio 6 rond een uur of 11 bij Code Kloet. Tot aan de zomer 2013. En dan ga ik eigenlijk al mijn collega's binnen- en buitenland zien te bereiken. om hun favoriete Hemmend-tracks aan te leveren met de sappige verhalen en dan gaan we een soort van tracklists maken op mijn jij, site. Jij zit daar en jij. Ja, ik ben co-host. Je bent co-host. En um, dat gaan we dan via mijn site uh, gaan we daar een mooie pagina van maken. Die gaat dus ook de lucht in hemmetsongbook.com en uh, we gaan hun classic track draaien. Uh, misschien dat we daar nog een soort van live variant op gaan ontwikkelen. Ja. Um, dus dat, dat geeft ook weer allerlei mogelijkheden om, om die hele, dat hele gedachtegoed... eigenlijk op een andere manier weer verder uit te werken. Ja, dus dan, dat maakt jou helemaal tot de ultieme missionaris van het Hemmend Orgel. Uh, zeker in Nederland, maar misschien worldwide uh, zou je wel uh, kunnen zeggen. Uh, ik krijg een briefje onder mijn neus... Ja, als je, als je denkt internationaal, ja, die, uh, via social media praten we over een hele internationale wereld. Dus ik denk dat, dat we op die manier ook uh, organisten binnen en buitenland kunnen, kunnen gaan bereiken. En ik ken er natuurlijk wel een aantal, dus dat zijn de eerste die ik wel ga ja. bellen. Ja. Maar zowel in de popwereld als in de jazzwereld. Dus uh, het gaat om het instrument, het gaat niet om een stijl. Het gaat eigenlijk om, uh, om de kwaliteit eromheen. En tegelijkertijd gaan, gaan we een Facebookpagina openen waardoor alle liefhebbers in feite ook weer hun commentaar kunnen geven... en zo heb je die trek op het dag? Ja. Een soort van levendige community bouwen. Ja, en dan, dan is er dus blijkbaar toch een misverstand... of iets wat je uit de weg moet ruimen over het hemmend orgel... dat je daar als missionaris op, op de preekstoel gaat staan. Want dat doe je feitelijk. Wat is dan dat hardnekkige misverstand over het hemmend orgel? Um, het misverstand... Wat jij bedoelt heeft misschien te maken met de traditie waar het uit voortkomt uh, in Nederland. Dus je, een, een traditie vanuit uh, een kerkelijke traditie. Uh, en misschien een amusementstraditie, theaterorgelachtige traditie in de jaren zeventig. En toen moest iedereen aan zo'n orgeltje. Hè, dat was een soort van broodje wat verkocht werd. Waardoor er heel veel mensen waarschijnlijk met heel veel plezier orgel hebben gespeeld. Maar het nooit heel ver kwam in artistieke zin. Mag ik jou vragen, kan jij dat wel? Kan jij, ook dat, uh, kan jij ook slecht hemmend spelen of lelijk? Uh, ik heb wel als, als, als gimmick iets gedaan voor, voor een filmpje. Je, maar ik heb, kan, nee, ja? ik heb me daar eigenlijk. Nee, ik heb me daar eigenlijk echt altijd van, van, van, van, van gedistanceerd. In de zin van niet omdat ik vind dat ik daar te goed voor ben. ben maar wel omdat ik zeker in de tijd dat ik dat ontwikkelde. Um, niet mee wilde gaan in die stroom. Ik moest gewoon wel mezelf ontwikkelen. Mm, nou, maar kan jij voor mij als sound illustreren ja. hoe het eigenlijk wat jou betreft niet zou moeten? Of wat je... Nou, nee. Of... Um, uh, dat, dan heb je het over misschien een elektronisch orgeltraditie. in een hele. op uh, uh, uh, platen waarin je alle dertien goed had. maar dan met een, een mooi ja. orgelsausje. Dat kan ik niet. Dat kan ik gewoon helemaal niet. En dat wil ik dat ook wil ik niet. Ook maar niet, wat nee. de traditie waar, waar het hemmend orgel in Nederland, hè, de, de korstijn, de, de tra, theatertraditie, ja. het orgel waar een soort van een jengelend vibrato geluid, dat, uh, dat haatte ik in die tijd. En inmiddels is dat helemaal niet meer zo, maar dat is ook echt onderdeel van het orgel. Nou, dan wil ik dan toch wel eventjes. Uh, dat, dat vind ik, ik heb ooit voor, een, voor een, uh, een, een, een, een film, inderdaad, uh, een soort van track daarop gespeeld. Ik weet niet meer precies wat het was, maar ik zal het sound laten, het sound ja, laten horen. Ja. En die heeft dus niet het basgeluid wat ik heb, maar het oorspronkelijke hemmend basgeluid. Wat een heel droog plop, plop, plop geluidje is. Ja. ja. <tie> nou, we gaan nu. Carlo de Wijs loopt nu naar zijn, naar zijn hemmend orgel, dat gelukkig nog gewoon aanstaat. Dus ook de juiste temperatuur heeft. Dit, dit is eigenlijk... Uh, ik weet niet of die doet. Maar okay. dit is eigenlijk het oorspronkelijke basgeluid. Wa, wat niet... Ja, dat, dat geluid is wat ik normaal gebruik. Een beetje Peppie Kokkie wat ik nu hoor. Ja. En dan heb je... Uh, dan had je eigenlijk uh, nog geen Lesliebox... die achter mij staat waar het geluid door versterkt werd. Maar dan had je eigenlijk het orgelgeluid... met een soort van... Jengelend geluid wat daar ook in zit. En dan had je bijvoorbeeld. Ik hoor. Ik, ik, het is wel. eigenlijk. Hoor, hoor ik is eigenlijk te gek. Er, zitten, er zitten twee motten in mijn oude jas. Ja, of, of? precies. En dat vond ik dat vond echt. Dat vond ik toen verschrikkelijk. Nee, ik ga het niet spelen. Maar dat vond ik, vond ik toen verschrikkelijk. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook een, een traditie van het orgel. En, en de mensen die dat. Goed konden. Die konden dat. Die, die, die beheerste echt dat vak. En dat heb ik pas later eigenlijk begrepen dat het zo was. En dat ja. is ja, toch ook geweldig. Je bent milder geworden. Ja, dat worden we allemaal. Als ze ouder zijn en kinderen <lacht> Niet krijgen. Altijd, hoor. En, Niet uh, altijd. Nou, milder, um, ik denk dat ik altijd wel een redelijk zacht karakter heb gehad, maar um, ja, je wordt wel, wel losser, opener, laten invloeden maar komen. En eigenlijk als iets met een goede intentie is. Dan, dan is het eigenlijk prima. Ja. moet je het ook waarderen. Ja. We hadden het zo straks over grote projecten, over dromen... over tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren. En vaak is er ook een gebrek aan geld wat er tussen staat. Dat is dan zo'n praktisch bezwaar. Uh, maar deel toch met ons waar je... Hè, je hebt nu een heel groot project natuurlijk op stapel staan... Met, met, met, met het optreden in Paradiso. Maar je hebt een project op stapel staan op de radio. Maar... Waar droom jij van? Waar, waar, wat zou jouw volgende grote stap kunnen zijn? Um, nou, dat instrument wat ik aan het bouwen ben en de muziek daaromheen... en die omgeving, die zou in mijn droom zo sterk en zo'n eigen identiteit hebben... dat je nog steeds hoort van, daar komt het vandaan, dat is die Hemmet traditie, Maar het is de volgende fase... Hmm. En als het de volgende fase is... dan kan ik hem eigenlijk ook weer overgeven aan, aan de jonge mensen... die hem verder gaan doorontwikkelen. Want die hebben een andere basis... Waar... Waar ze door, waardoor ze bijvoorbeeld met technologie anders omgaan... en daar anders in staan. En hoe ziet dat er uh, iets minder filosofisch en iets praktischer <tus> uit? Ga je een enorme... Je zit nu te grijnsen. Je denkt, waarschijnlijk ben ik nu toch... Het is toch te... kunststof? Dan mag je toch juist filosofisch? Ja, maar daar ben ik altijd ingehuurd... om dat allemaal weer in zo'n hele realistische baan te drijven. Waar, hoe ziet dat er dan uit uh, in praktische zin? Ga je dan toeren met dat nieuwe apparaat? Uh... Ja, zeker. Met een uh, daar hele hoort, grote band. Nou, daar hoort een tot nog toe een wat kleinere band bij, maar wel met een andere type muzikant. Uh, wat experimentelere uh, jonge mensen, ja. die meer vanuit sound en sfeer denken, uh, dan uh, vanuit Groove bijvoorbeeld. En dat is anders. Dat is niet beter, maar dat is anders. En dat ja. inspireert mij eigenlijk om dat instrument... Wat, wat nu in wording is en wat eigenlijk al wel speelt... er staat net een filmpje, heb ik op, op, op mijn site gezet daarover... dat inspireert me om eigenlijk los te komen van mijn eigen traditie... van een liedje met een melodie en een solo en energie. Um, maar dat inspireert me om eigenlijk alleen maar een melodie te spelen... Ja. en steeds een ander geluid, een ander gedaante. Wil jij alvast aan je tegel gaan werken? We gaan naar Ronald van der Geer, RKC Pek Zwolle. 53ste minuut, oftewel de rust is geweest. Bij rust stond het uh, 2-1. Bij RKC Peck, het is inmiddels 2-2. Uh, de gelijkmaker is gemaakt door Ronnie Reniers. Mistrap van Sander Duits, vlak voor zijn eigen op gebied Reniers pakt op, combineert met Benson. En dan zit die arme Duitser weer tussen. Waardoor Reniers die bal eigenlijk perfect in de loop krijgt en kan binnenschieten. 2-2 staat het. Bijna 54 minuten gespeeld. En dat was het de laatste, de laatste voetbalnieuws van binnen dit uur straks na acht uur. Ongetwijfeld nog meer in, in het programma Twee Dingen dat na ons zit. Carlo de Wijs heeft nieuw Hammond Sound gemaakt. Ben je eigenlijk helemaal trouw aan het Hammond Orgel? Of, of, of ben je ook Niet wel eens... altijd geweest. Wel, wel altijd in perform, perform, performance zin, zeg maar. Ik ben geen pianist geworden of wat dan ook. Maar ik heb ook wel met synthesizers gespeeld, maar... Ja, zin... maar dat, vind ik, dat is toch een beetje toetsen. Maar uh, ja, ja, Een varsfluit? Uh, nee, ja, een beetje, dat een beetje bas, een beetje percussie. Maar, maar echt altijd uh, wel vanuit: ik ben hem het organist. Ja, en hem past gewoon helemaal bij jou. Meer ja. dan wat dan ook. Ja, dat kan ik wel beamen. Ja, je krijgt nu een beetje zo'n rare verliefde blik in je ogen zelfs. Dat, zien ja, we dat heeft mensen het ook met jou te maken, hoor. Ja, dat, dat, ik stel voor dat we hier een punt achter zetten. Het <lacht> wordt me allemaal veel te intiem. En die mensen hier, al die, al die jongens van 18... ik moet mijn kansen natuurlijk ook niet helemaal uh, laten verkijken. Wat leuk dat jullie er allemaal waren vandaag. En uh, natuurlijk dat onze gast Carlo de Wijste was hier hm. in Kunst. Wat staat er op je tegel? We gaan de laatste 30 seconden van de uitzending in. Ja, ik heb continu veranderen geeft innerlijke rust... Daar zit een tegenstelling in. Ja. ja. Die past wel bij mij. Ja, die zat ook wel een beetje in die uitzending. Ja, dat klopt he? wel, ja. Muzikant, leuk dat jullie er waren. Hartstikke leuk. Carlo de Wijs gaat dat zien. Uh, zometeen twee dingen, Margriet Rijntjes praat met de Vlaamse journalist Douglas de Koning... over de zaak Dutroux. Want Dutrouw wil nu ook het klooster in. Ja, we hadden dachten dat we alles gehad hadden. Maar nee hoor, zometeen, na acht uur. Dank meneer De Wijs, dank Voices of Soul. Dit was aflevering 2529. Morgen praten wij met Oetjan Akjol over zijn debuut Eus. Een semi-autobiografische scheproman. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.